Dit is Lieslotte Thomas met het NOS Journaal. Tijdens de brand bij Chemiepak heeft de communicatie volledig gefaald, staat in een conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De gemeente Moerdijk en de twee veiligheidsregio's stemden volgens de onderzoekers de informatie niet op elkaar af. Daardoor werd de schijn gewekt dat de informatie werd achtergehouden. De raad wil het rapport over een paar weken publiceren. Chemiepak probeert dat tegen te houden via de rechter. In het gekapseisde cruiseschip bij Italië zijn vanmiddag de lichamen van twee oudere mannen gevonden. Daarmee is het dodental van het ongeluk opgelopen tot vijf. En er worden nog vijftien mensen vermist. De passagierslijst van het cruiseschip wordt waarschijnlijk pas morgen gepubliceerd. Brokstukken van een ru Russische ruimtesonde zijn in de Stille Oceaan gestort, zo'n duizend kilometer van Chili. De sonde werd vorig jaar november gelanceerd. Hij moest naar de marsmaan Phobos vliegen om daar monsters te nemen, maar bleef in een lage baan om de aarde cirkelen. Er zijn tussen de twintig en dertig brokstukken in de oceaan gevallen. De rest is vermoedelijk verdampt bij het terugvallen naar de aarde. De regeringspartij in Kazachstan krijgt te maken met twee nieuwe partijen in het parlement. Volgens exit polls halen een communistische partij en een zakenpartij de Kiesdrempel en krijgen ze voor het eerst ook zetels. Waarnemers verwachten overigens niet dat de twee echte oppositie zullen voeren tegen het bewind van president Nazarbayev, die al sinds 1990 aan de macht is in het olierijke land in Centraal-Azië. Het WK darts in het Engelse Frimley Green is verrassend gewonnen door de Nederlander Christian Kist. Hij versloeg in de finale van het Lakeside toernooi de Engelsman Tony O'Shea met 7-5. Kist is de derde Nederlander die het WK van Dartbond BDO wint na Raymond van Barneveld en Jelle Klaassen. Het weer vannacht in bijna het hele land ligt de vorst in het noorden en oosten kans op mist. Ook morgenochtend mist, later op de dag zonnig bij maximaal 4 graden. Dit was het NOS. -show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. <SSSSSSSSSSEN> ZFM. Net nu het laatste uur. Het programma Het Laatste Uur. En vanavond spreek ik met Stefan En uh, Jij bent de medeoprichter van het Huis van Gebed Zandvoort. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Wat uh, houdt dat in, het Huis van Gebed Zandvoort? Het Huis van Gebed Zandvoort hebben we vier jaar terug opgericht. 2008. Dus drie jaar terug. tweeënhalf jaar terug. Februari 2008. Met als doel om te bidden voor dit dorp, de Zandvoorters...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 Dat ja, de mensen weer hem mogen leren kennen. Dat is, het, uh, dat is ons doel. Als huis van gebedsantwoordzijde Ja, dat is wel heel interessant. En uh, ja, waarom uh, is dan daar een huis van gebed voor nodig? Uh, we denken dat continu gebed nodig is... om de mensen te bereiken. Gebed is als het ware een motor...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 Dus de God van de Bijbel die reageert op gebeden. Vandaar dat wij nadruk leggen op gebed als uh, ja, onze inspiratiebron. En als onze uh, ja, lijn naar God toe. Ja, dus ik, ik begrijp dat jullie ook meerdere momenten hebben dat jullie samen bidden. Is dat um, uh, interkerkelijk gebeuren of hoe gaat dat? Uh, we proberen zo vaak mogelijk te bidden. Het uh, huis van gebed houdt in als principe dat... We streven naar dat er 24 uur per dag en 7 dagen per week wordt gebeden. Voor een dorp of voor een stad. Dus dat is dus, eigenlijk elke dag, 24 Dat betekent 24 uur per dag, de hele week. Dat is wel het streven naar. Oh, okay. uh, dat is het thuis van gewestreden naar om 24 uur per dag, 7 dagen per week te bidden voor dit dorp. Mm -hmm. Maar helaas zijn er dus niet voldoende mensen, want ja, als elke persoon 1 uur per dag bidt dat betekent en als je 7 dagen per dag bidden zeven dagen per week wil bidden dat betekent 7 keer 24 dat er 144 personen nodig zijn we zijn nog met een kleine groep dus we komen één avond per week samen en dan bidden we voor het dorp dat is dus uh, het begin en als er meer mensen komen dan gaan we wel uh, ja, een dagdeel invullen en dan gaan we wel gezamenlijk ook bidden zoals het nu gebeurt maar dan proberen we ook na elkaar te bidden want nu komen we samen en dan bidden we gezamenlijk een uur, anderhalf uur maar als er meer mensen komen dan kunnen we ook zelf een dagdeel invullen dat iemand bijvoorbeeld van zeg maar 1 tot 2 bidt en de andere persoon volgt dan na hem of haar van 2 tot 3 en zo gaat dat door en zo hopen wij dan om te beginnen dat we een dag kunnen vullen en later uh, meerdere dagen als er nog meer mensen bijkomen ja, het kan ook een soort kettinggebed zijn, dus van dat uh, steeds een andere persoon een uur invult van een dag. Maar je, oh, en je hebt ook daarnaast dan nog een uh, gebedsgroep, dat is interkerkelijk, heb ik begrepen, hè? Ja, um, we hebben een interkerkelijk gebedsgroep. Mensen van de Hervormde Kerk erbij. En ook mensen van uh, kerken uit uh, Haarlem. Ook Pinkstergemeenten. Dus het is een interkerkelijke groep. En vroeger kwam ook iemand van de katholieke kerk uh, eens bidden. We hopen echt dat het kerk is, maar de mensen die komen die hebben dus wel een ervaring met uh, God gehad. Ja, dat ze God persoonlijk kennen en, uh, en ja, ook dus graag naar zijn wil willen leven. Dus dat is wat wij dus benadrukken, zo'n persoon moet ja, God kennen en een relatie met hem hebben.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 de boze, Satan, hebben ze meer gehoord dan van God. Daardoor zijn ze in opstand gekomen tegen God. Door die opstand is er een vloek gekomen over de aarde. De zonde noemen ze dat. De zonde met de hoofdletter Z. En de wereld is onder de vloek gekomen en de wereld heeft zich van God afgewend. Als antwoord van God... Het antwoord van God is dat hij dus zijn zoon zond, Jezus Christus, om... ja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 Met andere woorden, je bent mijn bezit. En zo is dus uh, Gods geest in mij komen wonen. En ja, elke dag ondervind ik die leiding van God. En de Geest leidt mij dus elke dag weer opnieuw. En zo mag ik dus groeien in mijn relatie met hem. En, en weet ik ook dat wat er ook met mij gaat gebeuren in de toekomst, mijn leven is dus in zijn handen. Dus. Uh, ...als ik het goed begrijp... ...als je nu luistert... ...en, en je zou dus iets meer, meer willen weten... ...van God en zijn liefde... Uh, ...je zegt eigenlijk van... ...Jezus is de weg tot God... ...als je je hart voor hem opent... ...dan kan je hem in je hart vragen... ...en dan wordt Jezus ook je vriend... ...en begrijp ik het goed... ...dan uh, vult God ook zijn... ...jouw hart... Hey, ...ik heb wel eens gehoord van... ...er is eigenlijk een lege plek in je hart... ...die kan alleen gevuld worden door God... En jij zegt eigenlijk van God is mens geworden in Jezus. En die komt dan in jouw hart wonen. hè? En die leidt je door zijn geest. Ja, Jezus Christus is dus uh, Gods Zoon. Hij is mens geworden. Om onze zonde te dragen. Hij heeft de kloof overbrugd tussen ons. Tussen de schepping en God. En Jezus zegt van zichzelf, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Hij is niet een weg. Dus we geloven dus... En de exclusiviteit van Jezus Christus. Er is maar één weg naar God. En als je Hem dus aanneemt... als je Gods uitgestrekt dan op mij toe aanneemt... dan ben je eigenlijk behouden. Dan ben je op Gods weg. Ja, behouden betekent dat je in de hemel komt. Wat betekent dat? Ja, behouden? dat je dus behouden wil zeggen dat je dus de zekerheid hebt van eeuwig leven, van een relatie met God. Maar ook dat als je komt te sterven, dat je ook naar God toe gaat. Dus nu al heb je een relatie met God, maar straks, als je komt te sterven, dat je ook naar God toe gaat. En dat is eh, als onderband, als dus, eh, zeg maar, eh, teken van dat je bezit bent van God, heeft God jou al zijn geest gegeven. Zijn heilige geest woont in de gelovigen. En... Door het geloof in Jezus Christus krijg je dus een relatie met God, maar heb je ook die zekerheid, de zekerheid van het eeuwig leven. En als onderpand van het eeuwig leven geeft God dus zijn geest in jou, zijn Heilige geest. Zoek naar liefde, trouw die nooit teleurstelt. Geef u zijn geweldig De Heilige Geest, dus Gods Geest in de mens, die kan je dan leiden. Hoe ervaar je dat persoonlijk, uh, praktisch, dan uh, in de, uh, ja, de loop van de dag? Nou, dat ik, uh, als ik bid, dan uh, komen de onderwerpen in mij boven. En die onderwerpen die komen niet zomaar. Die onderwerpen die worden door Gods Geest als het ware in mij opgeroepen. Dus als ik uh, bid voor, ja, voor iemand, dan. Uh,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 Of uh, kom ik bij het zoeken naar boeken bepaalde titels tegen. En door het lezen van die boeken kom ik dus weer... Uh, ja, ga ik God beter leren kennen. Dus zeg maar bijbelstudieboeken of uh, uh, biografieën, levensbe uh, levensbeschrijvingen van personen die dus ook een hechte relatie hebben met God. Zo ontga ik, zo uh, ja, ervaar ik Gods leiding elke dag weer. Ja, dus ook in de relatie met mensen... Ervaar je ook Gods liefde en, en uh, ontdek je ook wat je kan bidden voor de ander. Er zijn ook wel mensen die uh, jou benaderen via internet, hoor ik. Heb je ook andere uh, manieren waarop mensen naar je toe komen? En ja, waar, wat vragen ze dan? Hebben ze problemen of uh, gebedsverzoeken, noem eens wat, waar je voor bidt? Um, regelmatig sta ik op de markt de eerste en de derde woensdag van de maand staan wij als huis van gebedsantwoord op de markt om het evangelie dus Gods liefde Gods boodschap um, uit te dragen en om bladen uit te delen en om folders uit te delen, dan komen de mensen wel met vragen van uh, ja waar is God uh, er, is, er is zoveel nood uh, elke dag sterven de kinderen is, uh, en dat is een van die uh, ja, slachtpartijen gaande in Afrika. Of uh, ja, dan komen ze dan met zulke voorbeelden. Ja, dat is het grootste probleem Europaan. Dat is het lijden. We hebben niet altijd het antwoord op. Maar we weten wel dat God door mensen heen wil werken om die problemen aan te pakken. Dus uh, dan zeg ik, ja, wat uh, doe jij eraan? Want God wil mensen gebruiken om die problemen aan te pakken, om die problemen op te lossen. Dus wij als christenen dus zijn beschikbaar om te helpen. Maar uh, ja, die noden zijn zo groot, dus er zijn eigenlijk meer mensen nodig om te helpen. Dus wij kunnen onze uh, bijdrage leveren voor zover het uh, binnen onze mogelijkheden zit. Ja. We kunnen niet alles doen. Want ja, God wil door mensen werken, maar die mensen moeten zelf ook beschikbaar. Zijn. En stel dat er iemand op je afkomt met een probleem, een zandvoorter met een probleem, uh, kan je daar ook iets mee doen? Ja, bijvoorbeeld, um, we kwamen laatst een Iraans gezin tegen. Um, iemand heeft op internet, dat is een Nederlandse man, die werkt uh, in een asielzoekerscentra in, in de Zwijk. Die kwam dus, um, ja, die kwam te, Iemand tegen die dus uh, als asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt. En ze zouden dus een ruimte krijgen hier in Zandvoort. En hij kwam uh, ons adres tegen op internet. En hij belde en vroeg ons om hulp. Nou, we hebben die uh, dat gezin dus uh, weten te helpen met allerlei spullen. Want ze kwamen hier zonder iets, zonder bed, zonder uh, meubels, zonder uh, pannen, zonder, ja, helemaal niks. Ze dus die gewoon op de grond. En we hebben, die, uh, we hebben dat gezin kunnen helpen, dankzij ook uh, andere christenen die ons uh, ja, ook uh, allerlei spullen gaven. Dat is dus een uh, voorbeeld van hoe wij uh, hebben kunnen helpen als toch kleine... Uh, Organisatie. Ja, dat is mooi. Jullie doen dus praktische hulpverlening. En je bidt ook bijvoorbeeld voor mensen die ziek zijn die je ontmoet op straat of ergens anders. Ja, op straat. Want we zijn overtuigd dat God bij macht is om de mensen te genezen. De mensen moeten wel open voor staan. En als er honger is in hun harten naar God, zal God ze zeker willen helpen. We hebben voor verschillende mensen gebeden op straat. Soms zie je direct resultaat, soms zie je pas later resultaat. Maar we weten, God wil en God kan de mensen genezen. Dat hebben we ook ervaren. Laatst hebben we als huis van gebed Zandvoort een genezingsdienst hier in Zandvoort georganiseerd. Dat was op 2 november in de protestantse kerk aan het Kerkplein. En we hebben genezingen gezien, waaronder van een uh, jonge vrouw van. 15 jaar, ze had last van haar knie. Ze kon niet uh, goed lopen, ze kon niet dansen, wat haar hobby is. En God uh, heeft haar volledig genezen. Ze kan weer dansen en uh, ze is uh, heel blij mee. Dus we ervaren en we zien dat God bezig is in de harten van mensen. En uh, we zijn dus van plan om nog vaker een genezingsdienst in Zandvoort te organiseren. Oh, is daar al uh, ideeën voor? Ja, um, volgend jaar. ...in de maand april, 13 april om precies te zijn... ...vrijdag 13 april dan organiseren we weer een genezingsdienst... ...in Zandvoort en wel in de theater De Krocht. Oké, okay, ja dat is een bekend uh, gebied uh, voor de mensen hier. Een bekend theater De Krocht. En dan komt weer die dominee Zijlstra uit Leiden Dorp hier naartoe met de genezingsdienst. En uh, ja, kan iedereen daar naartoe komen of is het alleen voor christenen? En het is voor iedereen... Um, hij zal wel vertellen wie precies uh, de mensen gaat genijzen. Het is niet uh, pas zelfs af, uh, de evangelistie zelfs zelf natuurlijk. Maar God is het die de mensen genijst. Dus uh, misschien kan ik het vast noteren in uh, je legenda's. Vrijdag 13 april, het begint om uh, half acht s avonds, in het gebouw De Krocht, of zoals het nu heet Theater De Krocht, en het, we gaan ervan uit dat het tot half twaalf duurt. Dus zeg maar van half acht tot half twaalf. En ik heb begrepen dat er 200 stoelen in kunnen. Dus 200 mensen kunnen erin. En we, hebben een, we zijn bezig met een band. Ja, er was vorige keer ook een, een mooie muziekband, hè? Ja, dat was, dat was Soteria. En ze spelen Nederlandstalig en Engelstalige liederen. En 13 april hopen we dus een band uit Hillegom, Lisse... Aan te trekken die dan uh, gaat spelen. Er zijn ook altijd veel christenen van allerlei kerken van de hele regio, heb ik begrepen. En ik hoorde dat twee derde van de bezoekers van uh, vorige keer Zandvoortes waren. Klopt dat? Ja. Uh, iemand van ons uh, die heeft geteld hoeveel personen er kwamen. Het was zo rond de 1200, in tegenstelling wat de krant vermeldde. Ja. Je zegt 12, maar je bedoelt 200, denk ik. Ja, ik bedoel 200. En uh, in de krant stond dat er nog geen 100 uh, personen aanwezig waren. Maar uh, we hebben dus zelf geteld. en Dat was zo rond de 200 mensen. En toen de pastor, toen de, even gelezen Jan zelf, daar vroeg wie kwam er uit Zandvoort, staken we ongeveer 2 derde. En dan, 2 derde van 200, dat is ongeveer uh, ja, 150, 160 mensen. Die toch uit zand kwamen. komen. Dat is er wel uh, heel veel, want er zijn niet zo heel veel uh, christenen meer in de kerken misschien, wat denk ik wel eens. Want we hebben nog hier een, een katholieke kerk, een hervormde kerk en dan een evangelische kerk. Uh, ja, vroeger waren er meerdere kerken. Helaas is de gemiddelde kerk nu dicht. En alleen de hervormde kerk, waar niet zoveel mensen nog komen. En de katholieke kerk zijn nog open. En we hopen als Huis van Gebed uh, dat de kerken gaan groeien. We hebben zelf een uh, kerk gesticht met dezelfde naam, Huis van Gebed Zandwoord. Sinds januari van dit jaar zijn we dus begonnen met diensten. Eerst in het gebouw Lido aan de boulevard Benardien. En sinds begin van deze maand, uh, december, december 2011, zijn we komen samen in het gebouw ...van de pizzeria Bino... ...Halterstraat 62 bij... ...daar hebben we dus diensten van... ...10 uur tot 12 uur... ...en dan... Ja, ...in die diensten zingen we dus... ...zingen we Nederlandstalige liederen... En dan uh, preekt... ondergetekende, Preekt ik of mijn vrouw... ...en dan uh, vertellen we van Gods liefde... ...maar het belangrijkste is dat we dus... samenkomen om God te aanbidden... ...om God, God groot te maken... ...want uh, dat wil God... Dat hij aanbeden wordt. Dat hij groot gemaakt wordt. En uh, het is heel uniek. En is voor zover we weten. Uh, geen evangelische gemeente geweest. Misschien wel 10, 20 jaar terug. Maar niet de laatste jaren. En we hopen dat de gemeente gaat uitbreiden. En dat nog meer mensen Jezus Christus leren kennen. Want daar gaat het om. We zijn van overtuigd dat uh, de zin van het leven is. Om God te leren kennen en om hem te dienen. Ja ik. Ik begreep dat uh, in de evangelische gemeente de mensen ook uh, uh, niet met orgel zingen... ...maar meer uh, wat vrolijker liederen of andersoortige liederen... ...en dat er altijd na de dienst gebeden wordt voor de zieken. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Uh, daar leggen wij ook heel veel de nadruk op. De evangelische gemeente, in tegenstelling tot de protestantse en de katholieke kerk leggen wij dus de nadruk op de persoonlijke relatie met God. De persoonlijke keuze. En um, we zingen modernere liederen. Helaas hebben we nog geen band. Dus um, we zingen onder begeleiding van een uh, cd. En ja, iedereen is dus uh, welkom. En je kan tijdens de preken zelf ook vragen stellen. Dus het is meer interactie dan... Uh, bij andere kerken. En de mensen kunnen natuurlijk, zoals jij ja, het straks al uh, opmerkte, Dus uh, ja, na zo'n dienst vragen om gebed. We geloven dat uh, ja, God de mensen wil helpen. Met welk probleem ze ook zitten. Of het nou financieel is. Of uh, geestelijk is. Of uh, ja, wat dan ook. Met de samenlijke ziekte. Ja, God wil ze helpen. En wij bidden dus ook specifiek voor die problemen dat God ze aanraakt, dat God ze oplost en dat, ja, die mensen Hem leren kennen en uh, groeien in de relatie met Hem. Verwondert zwak een zünder Verloren ben doch heb den Kopf, want Liebe om um dich weegt. Kom zu je kom zu je kom zu, Jesus. Komm zu Jesus und leb. Jetzt heen, die last is die Last Tiefst en meer versinkt. Sein Tod hat dir das leven. Soms vallen we ook heen, dan val op je op je val op je en leef. De weg is manchmal einsam lässt es auch mit schweiß denn Himmel schwarz und regnen voll dein hell dann schrei zu, zu, zu je ist schrei zu Jesu, ist schrei zu je In Herdschlag. het laatste uur en ik spreek met Stefan Soisa van het huis van gebed Zandvoort uh, jullie hebben ook de healing services en uh, mobiele healing room team, wat kan ik, uh, ja, wat is dat? de healing service en de healing rooms um, heeft als doel om te bidden voor de zieke de um, zieke hoeft zelf geen christen te zijn en we hebben namelijk ervaring opgedaan met het bidden voor mensen in Amsterdam en in Haarlem. En het lijkt ons een goed idee om ook zoiets in Zandvoort te starten. Sinds 4 december 2011 zijn we dus een healing service begonnen in het gebouw, waar we dus ook samenkomen op zondag. En het is dus aan de Haltestraat 62 bij.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 En uh, een telefoonnummer even noemen? Ja, dus. als de mensen geïnteresseerd zijn of een belletje willen hebben voor een afspraak. Ja, ja het nummer is uh, 06 40 23 66 73. Ik herhaal 06 40 23 66 73. En we trekken normaal gesproken een half uur uit per cliënt. Het begint dus met een kort gesprek. We willen graag weten waar de persoon vandaan komt en uh, wat voor nood, of wat, uh, waarvoor hij komt. De problemen. Uh, de problemen, waarvoor, of hij dus, uh, ja, waarvoor hij gebed vraagt. En daarna gaan we voor die persoon bidden. We verwachten namelijk dat uh, God wil laten zien aan die persoon dat hij de levende God is en dat hij de macht is om.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 Dat hij een realiteit is, dat hij de macht is om die persoon aan te raken. En dat het bewijs is, dat hij het bewijs kan leveren dat hij ja, de levende God is, zoals het ook staat in de Bijbel. Ja, en jullie hebben ook de nadruk op de Heer Jezus. Hè? Ik, ik begreep net dat uh, je zegt niet dominee Zijlstra geneest de mensen, maar dat is de Heer Jezus die geneest. Dat geldt ook voor deze healing service, uh, denk ik. Ja, bij de healing verwachten we het alleen van Jezus Christus. Jezus Christus uh, zegt dat hij onze genezer wil zijn. Dat hij, ja, als in zijn naam wordt gebeden, dan zal God dat gebed verhoren. Dus wij verwachten het helemaal van, uh, van Jezus Christus. We hebben het zelf ervaren uh, dat God mensen geneest die door de doktoren zijn opgegeven. Zoals laatst uh, in die uh, genezingsdiensten die wij uh, hebben georganiseerd. Er was een uh, vrouw tijdens de dienst die getuigenis gaf. Tijdens verschillende operaties uh, was haar oog en oor zodanig beschadigd... dat ze met haar linkeroor en met haar linkeroog... met haar linkeroor kon ze niks, kon ze niks meer horen... met haar linkeroog kon ze niks meer zien. En tijdens het gebed van de evangelistische onselstra... ...wetse genezen door Jezus Christus. En uh, we geloven dat God bij macht is. Om ook niet alleen via Pastor Jan Selster te werken. Maar ook via andere gelovigen. Andere christenen die een hoop vestigen op de God van de wereld. Dus we dagen de mensen uit. Om dat uh, ja, uit te proberen. Laat zien. God wil zijn naam laten zien. Ook in jullie levens. En we laten zien dat hij een realiteit is. Dat hij van jullie houdt. En dat hij ook. Uh, ja. Dat we aantonen in jullie levens. Ja, en ook door de Bijbel te lezen kunnen mensen dat uh, leren. Dat, dat moedig jullie ook aan de mensen de bijbel te lezen. Ja, moedig de mensen aan om uh, de Bijbel te lezen. De, de Bijbel is het woord van God. We kunnen Jezus Christus alleen maar leren kennen door het woord. Het woord van God is de Bijbel. Ja, dus. door het woord de Bijbel. En want daarin heeft God zich geopenbaard. God heeft zich ook geopenbaard in de natuur. Maar als je een persoonlijke relatie wil krijgen met God... ...als je God wil leren kennen... ...dan moet je zijn woord lezen, de Bijbel. En uh, daarin heeft hij zich openbaard, ...namelijk in Jezus Christus. Want God is mens geworden in Jezus Christus. In Jezus Christus kunnen we zien wie God is. En uh, het is samengevat in één woord... ...Hij is liefde, zoals ook in de Bijbel staat. En uh, door het woord te lezen krijg je dus contact met God en leer je God kennen uh -huh. en je kan dus een relatie krijgen met God door ook te bidden hè? door met hem uh, je nou. dingen te delen die je in het leven overkomen fijne of minder fijne dingen begrijp ik en hebben jullie nog andere plannen in de toekomst, wat is jullie toekomstvisie? Uh, we hopen dus dat uh, onze gemeente groeit en dat wij dus uh, ja, mensen gaan trainen mensen gaan uh, begeleiden en als mensen het dus uh, God leren kennen, dat zij op hun beurt weer van God gaan vertellen aan anderen en ook voor de anderen gaan bidden. Want God wil door de mensen werken die in hem geloven, die hem kennen. En zo hopen wij als het ware dat er uh, ja, een soort uh, beweging komt in Zandvoort van mensen die hem hebben leren kennen en die hem gaan verkondigen en ook voor anderen gaan bidden. En ja, dat zo'n beweging groeit. Want wij geloven dat dus uh, dat het zin van het leven is, is: om Hem te leren kennen, Jezus Christus, en door Jezus Christus God de Vader, en ja, van Hem te gaan getuigen. Hmm. En zo krijgt uh, dus ja, Jezus Christus meer en meer uh, gestalt ook in dit, uh, in dit leven van ons. Hier in het antwoord. Ik begreep ook dat uh, Huis van Gebed, dat, dat is niet een alleenstaande club, zeg maar, of hoe noem je zoiets, dat, die staat niet alleen. Er zijn nog meer van dit soort groepen, uh, Huizen van Gebed in Nederland. Kan je daar iets over vertellen waar dat nog meer zit dan? Uh, ja, we zijn aangesloten bij een, ja, een vereniging van Huizen van Gebed in Nederland. Er bestaan weer twintig huizen van gebed in Nederland. Waaronder in Amsterdam, de Tabernakel geheten. En in Katwijk. En in Utrecht. En nog in andere plaatsen. En we komen één keer per jaar samen. In één van die huizen van gebed. Om ja, met elkaar God te aanbidden. God groot te maken. En ook via de website. De link... De Huizen van Gebed Nederland kunnen jullie op onze website vinden. Dat is www.gebedzandvoort.nl. Dan vind je hier een link, 247.nl. En zo kom je dan op de site van, de, van die overkoepelende, overkoepelende organisatie, van Huis van Gebed Nederland. En we zijn onderdeel daarvan. En Huis van Gebed Nederland is weer een klein onderdeel van een wereldwijde beweging van Houses of Prayers. En het is begonnen... de moderne beweging van het huis van gebed is begonnen in Kansas City. Amerika. En, ja, het bestaat al sinds 1999. Maar het principe van huis van gebed... Heeft, ja, is eigenlijk al ontstaan... in de tijd van uh, de leerlingen van Jezus. Want Jezus riep ze op om continu te blijven bidden. En dat is dus... Uh, ja, Overgenomen in de loop van de tijd door uh, de christenen. En de bekendste beweging is die van de Hernhutters van een paar eeuwen terug. Was in Duitsland. Dat was in Duitsland. En het was uh, dat ze daar bij elkaar kwamen. De mensen uit het gebied, een regio in Oost-Duitsland, die kwamen dus uh, samen om te bidden. En die beweging, van ja, zeg maar 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bidden voor een streek of voor een uh, natie, dat, uh, ja, dat duurde 125 jaar. Dus die beweging ging 125 jaar lang bidden voor een regio in Duitsland, maar ook voor uh, andere gebieden. Het stond dus bekend onder de naam Hernhutters. En later gingen ze dus migreren uh, naar uh, Amerika. En is het in Amerika net als in Nederland, of zijn ze daar al wat anders bezig misschien? Uh, je bedoelt uh, huizen van gebed? Ja, yeah, dat heet uh, Houses of Prayer. Uh, het, uh, het principe van House of Prayers, ze vullen het wel wat anders in dan hier in Nederland. Uh, hier bij ons in Zandvoort proberen we dus zo te organiseren dat één persoon één uur bidt. Althans, dat, in, daar streven we dus naar. Dat één persoon één uur bidt en dan, nou nu neemt iemand anders het over. Maar uh, bij de Houses of Prayers in en meer keuze, ...zodat ze gezamenlijk bidden. En dan uh, gaan ze de hele groep dus, ja... ...of een paar uur lang bidden... ...of na een tijd neemt een groep het over. En dan is het ook zingen met uh, een band, live band. Maar er is ook een andere beweging... ...die net als wij dus gewoon... ...naast uh, streeft dat één persoon een uur opvult. En um, die beweging is ook in Engeland gaande... ...maar daar vullen ze ook weer anders in, dat één uur... Dat je dus ja, in dat u zelf kan bepalen hoe je het invult. Je kan bidden, je kan uh, schilderen. Dan schilder je dan. En je kan of in dat één uur dansen of nog iets anders doen. Maar je mag zelf bepalen hoe je dat één uur invult. Uh, daar zijn we nog niet aan toe hier in Zandvoort, Omdat we dus zoals eerder gezegd te weinig mensen hebben. Maar zo willen wij dus ook, daar willen wij dus ook uh, naar streven... Om, uh, ja, zoals het in Engeland aan toe gaat, omdat ze ook hier in Zandvoort op te vullen, die uh, uren van gebed, dat wij dus ja, mensen de vrijheid laten te bidden zoals de Geest dat uh, ingeeft. Schilderen of bidden, of uh, ja, dat je toch uh, gaat zingen, dat ene uur, je mag zelf bepalen. Als het ja. maar groot wordt gemaakt. Maar nou, God is ook creatief, hè? want God is de schepper. En uh, zijn wij mensen ook niet scheppend bezig dan? Als je die Jezus kent, denk ik. ik, ik uh, denk, dat, is, dat is wel heel mooi. En kan je misschien nog uh, vertellen: de tijden. Uh, wanneer de, de healing service open is op maandag? Um, en het telefoonnummer daarvan? Ja, yeah, dus uh, maandag de eerste en de derde maandag voorlopig van elke maand komen we dus, uh, hebben we dus healing service en dat is van 2 tot 5 en het adres is haltestraat 62B dus als je het gebouw van de restaurant Bino ziet dat is uh, waar we dus samen komen waar we de dus healing service houden en zondag zitten we daar ook en wel van 10 tot zeg maar rond 12 uur half 1 de oude zondagse diensten. Waar we dus uh, samenkomen als gemeente om God te aanbidden. God groot te maken. Maar ook om uh, voor zieken te bidden aan het eind van de dienst. En daar wordt dus door um, een van ons ook een kleine toespraak gehouden. Een preek gehouden. wordt iets over de Bijbel verteld. Ja, over de persoon Jezus Christus. Over um, ja, wat er allemaal in de Bijbel staat. Over Gods plannen voor in de toekomst met uh, Israël bijvoorbeeld. Want we zien nu dingen gaande in de wereld. En uh, ja, het staat ook beschreven allemaal in de Bijbel. Dat toch alles uh, ja, wijst op de wederkomst van Jezus Christus ook. Dus misschien is het uh, leuk om te weten. En uh, Iedereen is welkom op de zondag van, elke zondag van 10 tot 12. En maandag, de eerste maandag en de derde maandag van de maand. Daar hebben we hebben dus healing service van 2 tot 5. Dus alle mensen zijn welkom. En dat kan je, zondag kan je altijd komen zonder afspraak. En op maandag dan maak je dus een afspraak. En welk telefoonnummer is dat? Um, we hebben daarvoor een mobiel nummer beschikbaar. mobiel nummer is 0640236673. En je kan ook via internet contact met ons zoeken via, het, uh, via onze website www.gebedzandvoort.nl daar staat ook een e-mailadres. En dat e-mailadres is info apenstaatje gebedzandvoort aan elkaar.nl. Dan kan je ons ook mailen. Maar het liefst dat ik dat uh, als je een afspraak wil maken, dat je even belt. Want dan kunnen we het direct noteren. Want uh, ik zit niet uh, elk uur op internet. En uh, dan kunnen we het direct uh, ja, op onze lijst zetten. Dus uh, van 2 tot 5, de eerste en de derde maandag, dan bidden we voor uh, zieken. En dan kunnen dus uh, per maandag dus, zeg maar, zes mensen uh, geholpen worden. Oké, okay, dus WWW, Gebed Zandvoort, en daar kan je alle informatie lezen. Nou Hartelijk bedankt voor dit gesprek en veel succes. Graag gedaan en uh, bedankt uh, voor de kans om uh, iets te vertellen over het huis van Gebed Zandvoort. Zover dit interview dat ik had met Steven Suiza van het Huis van Gebed Zandvoort. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het mobiele nummer 73 of via het e-mailadres info Op onze website kunt u vorige uitzendingen van ons programma ook beluisteren.